Door met het NOS-journaal. De politie stelt criminaliteitscijfers gunstiger voor dan ze in werkelijkheid zijn. Dat meldt het onderzoeksplatform Investico in de Groene Amsterdammer. op basis van een peiling onder 1500 leden van de Nederlandse Politiebond. Agenten zeggen onder druk van leidinggevende misdrijven wel eens anders te hebben geregistreerd. Ook worden zaken ten onrechte als opgelost beschouwd. Sommige politiemensen spreken van creatief boekhouden. om zo misdaadcijfers op lokaal niveau te kunnen oppoetsen. Hoe vaak misdaadcijfers rooskleuriger worden voorgesteld is onduidelijk. Nederland sluit het luchtruim voor de Boeing 737 MAX 8... type toestel dat zondag neerstortte in Ethiopië. Bij die ramp kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Het was de tweede crash van een 737 MAX 8 in enkele maanden tijd. Eerder vandaag besloot reisorganisatie TUI al voorlopig niet meer te vliegen... met toestellen van dit type. In de afgelopen dagen loopt het aantal landen en maatschappijen... dat de 737 MAX 8 aan de grond houdt snel op... In Europa was het Verenigd Koninkrijk vanmiddag het eerste land dat zijn luchtruim sloot. Daarna volgden ook Duitsland, Ierland, Frankrijk en Oostenrijk. De Noord-Ierse DUP zal vanavond tegen de nieuwe versie van de Brexit-deal stemmen. De gedoogpartner van premier May noemt de aanpassingen die May gisteravond met de EU-afsprak onvoldoende. Ook een groep conservatieve voorstanders van de Brexit zegt de deal niet te steunen. Eerder vandaag noemde regeringsadviseur Jeffrey Cox de nieuwe deal een verbetering maar geen waterdichte garantie. Rijkswaterstaat heeft een medewerker op non-actief gesteld... die wordt verdacht van fraude. Volgens minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur... ziet het er naar uit dat de medewerker sinds 2014... valse facturen heeft ingediend, voor zeker 1,7 miljoen euro. Rijkswaterstaat heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Niemand is opgepakt. Het weer vanavond, een storing van west naar oost. Het regent daarbij stevig en er staat een vrij krachtige tot harde zuidelijke wind. Later draait de wind naar het westen. Ook morgen buien en veel wind wordt het opnieuw een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in en rond Noord-Holland verloopt iets drukker dan gebruikelijk. Het heeft ook wel te maken met de nattigheid. Er was bovendien een ongeluk gebeurd op de A2 bij Utrecht. Komend uit Amsterdam sta je in 6 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer open... Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam sta je 20 minuten vast... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. De A9 Amstelveen-Alkmaar op een aantal plaatsen file rijden. Bij Aalsmeer, bij knooppunt Velzen en bij Heiloo. Alles bij elkaar toch wel een half uur tijdverlies. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen... Een kwartier vertraging, dat lijkt me nog te doen. De A10 Noord tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Afrit Vodendam... toch ook maar even noemen, 10 minuten extra. En de N231 Amstelveen Alve, 10 minuten extra bij Schinkelpolder. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 146.000 Het is tijd voor een programma. Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. lopen er door het dorp heen. En, uh, maar één ja, ding zeg ik, recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam Amsterdam C gebruikt... Dan krijg je een blauw woord af en we aan het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed plan. Waarom niet? Zandvoort. Nee, hey, dit Zandvoort moet gewoon Zandvoort zijn. Dit is Zandvoort aan het Woord op CFM. Goedenavond dames en heren bij Zandvoort aan het Woord. Vandaag hebben we een leuk programma voor u samengesteld. We beginnen alleen een beetje apart, aangezien mijn sidekick... Maar Maria Strobos, nog niet gearraveerd, is er schijnt enorme file te staan rondom Amsterdam. Dus mocht u die kant ontmoeten of nog van die kant afkomen, heel veel succes. Uh, het hele eerste uur uh, uh, gaan we het hebben over uh, de Formule 1. Maar met name over de Lions Club, die een speciale actie heeft gestart deze week. Um, zij hebben namelijk afgelopen maandag, dus gisteren, hebben zij, uh, geld ingezameld voor het, uh, Maxima, of het Prinses Maxima Centrum uh, voor Kinderkanker in Utrecht. En um, zij hebben wel het bedrag van 45,000. Duizend euro opgehaald. Nou, gaan we het daar zo meteen verder over uh, hebben natuurlijk. Uh, en ook wat u kunnen doen. Wij geven in, in feite alvast aan... Uh, ZFM wil deze actie wat verder uitbreiden. En uh, daarom starten wij de, de actie naast die van de Lions Club. En dat is Zandvoort helpt kinderen. Uh, wij roepen alle Zandvoorders en bentvelters op... om in actie, onze actie te ondersteunen met de gedachte... wij willen graag de Formule 1 in Zandvoort voor ons vermaak. Dan doneren we ook iets voor het vermaak van de zieke kinderen... in de Princess Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Uh, daar hebben ze namelijk momenteel nog steeds een groot tekort... aan speelmaterialen en spelletjes en uh, projecten en muziek... Uh, om hun verblijf... Uh, van de kinderen dan, uh, om het verblijf een beetje aangenaam te maken. Uh, wilt u doneren aan, de aan het Prinses Maxima Centrum? Dan kunt u dat doen uh, via Stichting Lions Helpen Kinderen. En de bankrekening is NL35 ABNA 0565 826 247. De namen van het Prinses Maxima Centrum. Ik snap dat dit een beetje te snel gaat, dus ik ga het nog één keer herhalen. Dat is NL35ABNA0565826247 en dan de namen van het Prinses Maxima Centrum. Um, in het tweede uur uh, krijgt u natuurlijk van mij het culturele nieuws en de wekelijkse column. Um, daarbij gaat de, gaan we het verder nog even hebben over de zorg. Omdat in deze week het de week is van zorg en welzijn. Dit jaar staat deze week volledig in het teken van de zijinstromers. Komende donderdag, 14 maart, wordt er ook op de beurs wordt er ook een beurs in de provincie Noord-Holland te, te Haarlem gehouden. Sorry. Voor mijn spraakgebrek. Um, um, daar uh, zullen dan diverse zorgaanbieders uh, staan. En zij uh, proberen vooral zij-instromers te werven. Um, wij zullen dan ook uh, in het tweede uur contact opnemen... met een van deze organisatoren. Natuurlijk kunt u ook reageren op onze uitzending... door te bellen met 023 573 0393. Of u kunt een bericht sturen via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of op Twitter natuurlijk een bericht maken met, het, met de hashtag Zandvoort aan het Woord. En nu eerst nog even een klein stukje muziek. Hier is Dos Hermanus, Hermanos met het nummer Max Verstappen. <truid> Deja -deja. Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed. Take you And even break you Club, zoals eerder aangegeven. Lions Club Zandvoort heeft deze week geld opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderkanker in Utrecht. Uh, nou Zijn er kosten nog moeite gespaard gisteren op deze speciale dag. Er was zelfs een, uh, uh, een kolonie Formule 1 in Zandvoort. En de meeste bezoekers uh, waren daar heel blij mee, want zij hun hart ging daar sneller van sneller van. Kloppen. Nou is het natuurlijk voor de meeste mensen in Zandvoort een grote droom... dat inderdaad straks de Formule 1 naar Zandvoort komt. Vindt u dat ook? Laat het ons dan even weten via HES tag Zandvoort aan het Woord op Twitter... of via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Mocht u nou echt een tegenstander zijn... dan mag u gerust ook reageren... en geef ons dan aan waarom u zo tegen bent. Nou begrijpen wij heel goed... bijvoorbeeld zoals uit Stichtingen Rust bij de Kust... dat voor hun de komst van de Formule 1 naar Zandvoort... een grote nachtmerrie zal zijn. Maar ja... We zijn hier tenslotte in Zandvoort en het circuit is van Zandvoort. Uh, dat zegt ook uh, Blekemolen op het circuit uh, Zandvoort. Ja, nou Michel, want uh, is dit circuit nou echt geschikt voor een uh, Formule 1 wedstrijd? Uh, ja, ik ben niet nou de objectieve partij ineens, maar uh, ik denk dat het geschikt is. Ja? We hebben een klein probleempje, dat is de rechte stukken zijn natuurlijk iets te kort. Ja. Waardoor je de DRS natuurlijk uh, minimaal kunt gebruiken. En, uh, ja, dan maar ja, als we naar Monaco kijken, dan is dit een hypermoderne uh, tracé. Dus uh, ik denk dat het kan. Het kan. Dat was uh, Blekermolen. En uh, zometeen hoort u hier ook nog uh, uh, een interview met Jan Lammers... Uh, gemaakt door mijn collega Jaap Koper. Uh, wilt u nou reageren op onze uitzending en uh, zeggen wat u uh, wil? Uh, uh, bel dan naar 023-573-0393 of... Laat een bericht achter op onze Facebookpagina. At Zandvoort aan het Woord. Of met Twitter een hashtag gebruiken met Zandvoort aan het Woord erachter. Uh, nou uh, had ik het al over dat uh, Jan Lammers een interview heeft gegeven uh, aan uh, Jaap uh, Koop. Uh, ja, koper, sorry. En uh, hier uh, hoort u het eerste deel. Het is een uh, stukje uit drie delen. En u hoort tussendoor ook nog wat muziek. Ik zal uh, kort samenvatten na elk deel wat er uh, precies gezegd is. En dan hoop ik natuurlijk dat u reageert op onze accounts. Door de Lions voor het uh, Prinses Maxima Center. Maar er is nog veel meer wat eraan vastzit... Want er wordt ook nog een Formule 1-café eh, opgenomen. En een van de hoofdrolspelers aan die tafel. is ook eh, analist. Maar is ook beoogd directeur sportief van de Grand Prix van Nederland. Als die komt, dat is Jan Lammers. Um, ja, want uh, er is natuurlijk een hoop gedoe uh, de laatste weken. Over, uh, over alles wat met Formule 1. En dan kijk ik eerst maar even in de regio. Ik heb uh, nog iets. afgelopen week van jou nog uh, gezien. Een twist tussen jou. En iemand van GroenLinks. En uh, ja, als ik daarnaar kijk, dan denk ik, dan, er moet nog een hoop gebeuren om uh, de geesten een beetje rijp uh, te krijgen. Ja, nou ja, goed. Uh, kijk, GroenLinks, GroenLinks die, die, die, die, uh, hey, die komt natuurlijk met argumenten die vanuit een GroenLinks perspectief gewoon logisch zijn. Uh, en, en, uh, en, en ja, dat is ook goed. Hè? Want, want uh, wat ik uh, in het twistgesprek ook al zei, is dat... dat uh, het, ...dat je uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, het milieu goed in de gaten uh, houdt... ...en, en uh, voor de toekomst uh, van onze kinderen gewoon iets moois achterlaat. Dat is een sociale plicht, die hebben we allemaal. Ja, ja. Uh, de vraag is of, of een Grand Prix van Nederland uh, ja, daar, daar roofbouw op pleegt... ...of, uh, of zeg maar tegen de idealen van uh, GroenLinks ingaat. In mijn optiek was dat niet het geval. Dus daar ging eigenlijk het twistgesprek over... En ja, met dat soort dingen uh, is het natuurlijk wel politiek eigen dat een ieder roept wat hem hetzelfde best uh, uitkomt. Uh, nu ben jij uh, de beoogd uh, ja, uh, sport, directeur sportief voor de Grand Prix van Nederland. Hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Nou, dat is vrij, vrij, uh, zo'n 2019 uh, term denk ik. Vrij organisch is dat uh, gewoon ontstaan. Uh, en natuurlijk uh, is er al een stuk vriendschap uh, met uh, Bernard van Oranje die natuurlijk uh, heeft met zijn investeringsgroep uh, uiteindelijk het squier uh, uh, zich toegeëigend heeft en, en nu aan het cultiveren is en het opknappen. Uh, denk daar niet bij uh, dat het primair om, uh, om moderniseren gaat, maar meer het, actieve, het activeren van het mooie verleden, om dat te accentueren. Mm -hmm. He, dus dus, dus uh, echt de historie te gebruiken om daarmee de toekomst gewoon meer uh, betekenis te geven. Een, een Grand Prix hier organiseren, dat, dat zou natuurlijk geweldig zijn, hè, want dat, dat, uh, dat ligt ook in lijn daarmee. Maar ja, wat die Grand Prix betreft en het circuit van Zandvoort, heel vaak werd ik toch spontaan zeg maar, gebeld of opgeroepen om iets over het circuit te zeggen. Er zijn natuurlijk niet zoveel Formule 1 coureurs uit Zandvoort en die hier een paar Grand Prix gereden hebben. Dus wat dat betreft is die vraag wel logisch. Objectief ben ik natuurlijk niet in dit verhaal. Dat probeer ik wel te zijn, want ik vind objectiviteit vind ik iets, iets geweldigs en dat probeer ik ook echt te zijn. Daar heb ik ook respect voor, voor mensen die, die, die andere meningen hebben of wat dan ook en andere favorieten en andere voorkeuren. Maar ja, Zandvoort is het voor mij en Bernard die heeft destijds aan mij gevraagd of Robert van Overdijk eigenlijk. Daar heb ik mee gesproken om te gaan kijken van nou, kun jij voor ons de woordvoeding doen? Want die mannen die komen anders niet aan hun werk toe en die vrouwen. Dus ja, dat ben ik met een beetje gaan doen en, en uh, dat gaat erg leuk. En directeur sportief, ja, daar kan je het pas over hebben als het, als het rond is. Nou, hoort u dus zelf al dat uh, Jan Lammers aangeeft... dat hij uh, natuurlijk de uh, beoogd uh, uh, directeur sportief is... en dat Bernard hem zelf heeft aangesteld. Um, dat hij eigenlijk niet helemaal um, uh, objectief is in dit proces. Dat uh, ik ook wel logisch vind. Uh, en dat hij natuurlijk heel graag de uh, Formule 1, de Grand Prix hierin... Uh, in Zandvoort zou willen hebben. Uh, nou, uh, gaan we straks nog weer verder luisteren... naar Jan uh, Lammers en uh, uh, met uh, Jaap Koper als de uh, interviewer. Uh, nu eerst krijgt u nog een stukje muziek... en dat is uh, More Than You Know van Axel Icasto. Say the word and we go You can be my flieker Girl, I'll be a flieker oh mamacita I would never make a promise that I can't keep I promise that just smile ain't gonna never be sharpest breeze in Paris Everything 24 carats Take a look in that mirror Now tell me Jij who's the Paris uh, Is it you? Zelf, uh, is it is vandaag, is me? Vandaag, is vandaag it me? Als... Say it's us Say it's us And I'll agree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 Dames en heren, de laatste was Bruno Mars. Natuurlijk met uh, That's What I Like. Uh, net heeft uh, een of twee mensen gebeld. Alleen helaas omdat ik nog alleen ben. Uh, kon ik even de telefoon tussendoor niet opnemen. Uh, mocht u toch nog willen bellen kunt u dat natuurlijk nog doen. Naar 023 573 0393 023 573 0393. 9, uh, ook kunt u het handigste op uh, Facebookpagina reageren... of op uh, Twitter met de hashtag uh, Zandvoort aan het woord. Nou zijn er wel enkele reacties op Twitter binnengekomen. Uh, een zekere BRDD... ik weet niet wie dat is, uh, zegt dat Jan Lammers uh, helemaal gelijk heeft... en dat hij te gek is... En dan uh, zie ik ook nog een andere, een zekere meneer Roodjes zegt... ik vind de herrie van de Formule 1 te erg. Dus daarom zou ik liever niet willen dat de... Formule 1 in Zandvoort komt. Wilt u nou ook nog... Uh, wat laten weten? Uh, doet dat dan... gewoon zoals ik net zei... op 023-57-30-393. Dus... 5 730393 0393 of, of via Facebookpagina... pagina Zandvoort aan het Woord. Of via uh, hashtag Zandvoort aan het Woord op Twitter. Ik hoor graag van u. Nou hebben we net een stukje van Jan Lammers uh, te horen gekregen... waar uh, hij heel duidelijk aan zei dat uh, Bernard Junior hem persoonlijk gevraagd had... om uh, zich bezig te houden met de uh, Formule 1 naar Zandvoort te komen halen. En hij is natuurlijk... Uh, uh, een grote speler uh, in het uh, Nederlandse Formule 1. Uh, daarom uh, gaan we nu naar het, het tweede stukje luisteren van uh, het interview. Wat ja, Jaap Koper heeft gehad met Jan Lammers. Formule 1, je zei het al. Uh, je hebt er zelf uh, in gereden. Het is vandaag, ja, vandaag de dag, het is, als we het opnemen, is het 11 maart 2019. En 40 jaar geleden reed jij in zo'n... Ja, uh, hoe noem je dat? Een uh, Formule 1 met een leeuwenkop uh, reed je hier rond. Uh, dat was uh, voor het moment dat, uh, dat je hier zelf uh, in 79 uh, hebt uh, gereden. Ja, dat was mijn, mijn debuut hier. Dat is natuurlijk heel gek, omdat je eerst als 12-jarig jongetje, sta je gewoon 500 meter verderop, sta je natuurlijk de baan te spuiten en de koffie te maken en de wc schoon te maken en noem maar op. En dan uh, hè, ben je die, die, die, die, die, die auto's die uh, een beetje smerig geworden zijn van het slippen de hele dag aan het wassen. In de winter sta je lekker te blauwbekken en, uh, en noem maar op. En, en dan in één keer sta je aan de start van de Grand Prix uh, van Nederland. Wat natuurlijk even een hele andere setting is. Maar uh, ja, dat, dat geeft alleen maar aan gewoon wat een geweldig leven ik nog altijd heb. Eh, want het is natuurlijk een, een enorme uh, mooie sport. Uh, heel dynamisch. Uh, niet altijd leuk, uh, maar ja, god, dat heb je ook met films. Hè. Ik bedoel, niet alle mooie films hebben een goede afloop. En bij sommigen moet je huilen en bij sommigen moet je lachen. En, en dat is ook uh, natuurlijk een beetje die, die, die autosport: hè. natuurlijk fantastische momenten meegemaakt. En, en uh, ja, sportief gezien natuurlijk ook mindere momenten meegemaakt, economisch ook. Hè, want ik ben er ook bijna op losgegaan. Dus, dus uh, dat, dat, dat zijn allemaal ups en downs. Die, die, die het gewoon als één heel groot avontuur maken. Um, ik heb toen ook naar Andere Tijden Sport zitten kijken. Waar jij de hoofdrol op dat moment ook had. En toen viel mij op. Ja, als, jij, als je als Nederlander de, de Grand Prix rijdt. Dan is dat de, de meest lastige die er, die er eigenlijk is. Omdat het je thuiswedstrijd is. En omdat je allerlei media aandacht hebt. Klopt dat ook in, in, die, in die periode? Ja, absoluut. absoluut. Ik, ik, ik weet niet hoe, hoe Max dat inmiddels ervaart. Omdat hij heeft wel meerdere Thuis-Grand Prix heeft. Ik bedoel, zouden we een Grand Prix in Nederland krijgen. En dan heeft hij dus een beetje drie natuurlijk. Hè. Dan heeft hij Nederland, België en Oostenrijk. En um, ik, ik moet zeggen, Max die gaat er altijd goed mee om. En uh, het mooie en het leuke van Max is natuurlijk dat, dat of je hem nou gewoon uh, ja, in de wandelgangen tegenkomt of, uh, of voor de camera zet. Max is altijd hetzelfde. Gewoon, uh, die reageert niet op zijn succes. Uh, qua, uh, ja, hij gaat niet raar doen. Hij heeft natuurlijk succes uh, sportief gezien. Maar financieel uh, wordt hij er ook niet armer van. Hè, dus het gaat heel goed met hem. Maar het leuke is dat hij gewoon normaal blijft en fatsoenlijk en uh, noem maar op. En, uh, ja, dat dat uh, je thuis Grand Prix hebben, dat, dat, dat is zoveel afleiding. En Max is iemand die, die natuurlijk ook graag netjes iedereen antwoord geeft. Maar gelukkig, en dat is wel een voordeel voor Max op dit moment, wordt dat gewoon heel erg aan banden gehouden. He, dus, dus die nadelen van zo'n thuis Grand Prix ervaart hij iets minder dan het ooit was. Want de, toen, toen had je helemaal niet iemand die dat voor jou coördineerde. He, dan benaderen ze jou direct. En dan kwamen ze, he, de microfoon had je al uh, voor je neus en de camera voordat je überhaupt iets kon doen. Dus ja, de thuis Grand Prix die, die vond ik altijd uh, best wel vermoeiend. Uh, en te veel afleiding, ja, na de hand heb ik dat meegemaakt. Het is een beetje net als je trouwerij. Ja. Dat is voor de gasten misschien een leuk feestje, maar de mensen die zelf... Het is de dag dat uh, er geld op wordt gehaald door Formule 1. Je zei het al, uh, je hebt er zelf uh, in gereden. Het is vandaag, ja, vandaag de dag, het is als we het opnemen, is het 11 maart 2019. 40 jaar geleden reed jij in zo'n...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 Um, ik heb uh, toen ook uh, naar Andere Tijden Sport uh, zitten kijken, waar jij uh, de hoofdrol op dat moment ook had. En toen viel mij op, ja, als, jij, uh, als je als Nederlander de, de Grand Prix rijdt, dan is dat de, de, de meest lastige uh, die, er, uh, die er eigenlijk is. Omdat het je thuiswedstrijd is en omdat je allerlei media-aandacht uh, hebt. Klopte dat ook in, in, die, uh, in die periode?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 Um, ja. En te veel afleiding, ja, naderhand heb ik dat meegemaakt. Het is een beetje net als je trouwerij. Ja. Dat is voor de gasten misschien een leuk feestje, maar de mensen die zelf trouwen, die maken er bijna niets van mee. Want die staan de hele dag met andere mensen te praten. Dus, dus dat, dat, de mensen die getrouwd zijn, die, die zullen dat kunnen beamen. Ja. Um, dan nog even, want ja, je, je, je haalt het al aan hè, over uh, Max uh, Verstappen, die, die, nu, die nu in de Formule 1 rondrijdt. Maakt dat hem ook uh, zo authentiek, dat je, wat je net zegt, ook, hè? van ja, je kan hem alles vragen, hij blijft uh, gewoon hetzelfde. Is dat ook misschien wel het mooie aan zo'n sportman die wij hebben hier in Nederland? Ja, dat denk ik wel. En soms, uh, als, je, als je rijders hebt die, die daar wat anders uitkomen, dan, dan hè, dus het is ook een compliment wat dat betreft aan de media, uh, dat, dat soms is een, uh, een antwoord van een rijder is ook wel een reflectie van de journalist. He, dat, dat als je gewoon vervelende vragen of niet relevante vragen stelt, of vragen met een randje, weet je wel, dat hoeft niet altijd. Stel gewoon normale open vragen. Uh, en soms als het een suggestieve vraag is, is het heel moeilijk. He, als mensen al beginnen door tegen je te zeggen van nou vind je niet dat, ja, heb het nou gewoon over wat hij wel vindt en niet wat hij allemaal niet vindt. Want dan moet hij eerst die vraag rechtzetten uh, voordat hij normaal antwoord kan geven. Weet je. Dus, dus ik denk... Uh, dat, dat uh, de media wel heeft geleerd door de jaren heen om daar beter mee om te gaan. Uh, Max die slacht het ook genadeloos af. Hè? Dat hebben we in het verleden wel gemerkt. En of dat dan de BBC is of de Nederlandse media, dat maakt hem allemaal niets uit. Maar ja, ik denk dat, dat als je hem gewoon met open vragen benadert, dan kun je eigenlijk vragen wat je wil. Maar kom niet met die, met die suggestieve vragen uh, en die retorische vragen. Want, want daar kan niemand fatsoenlijk antwoord op geven. Dat was het tweede deel van het interview met Jan Lammers. Uh, we gaan zo meteen weer naar een stukje uh, muziek luisteren. Maar als eerste moet ik wel aangeven dat ik heel blij ben... want Marije Strobos is in de, in de uh, studio aangekomen. Er stond erge file, hoorde ik. Ja, nogal. <laughs> <laughs> Je denkt dat het haast niet kan. maar dat... <laughs> <laughs> het, uh, Mensen zouden iets beter moeten leren rijden... Uh, ja, dat zei ik net inderdaad. Ja, ik had het begrepen. Uh, misschien moeten mensen ook een keertje naar, voor een cursetje naar het circuit gaan. Aangezien we het daar nu toch ook over hebben. Nou, ik zag toevallig dat daar zondag ook een crash is geweest. Dus ik weet niet of dat het allerhandigste is. Oh ja, dat lijkt me inderdaad wat minder handig. Uh, we gaan zo meteen weer verder uh, met het uh, interview van Jan Lammers. Uh, ik heb alleen uh, nog even het kleine ding. Willen de mensen nou helpen met het Zandvoort Helpt Kinderen? Onze nieuwe afdeling. Actie die in vervolg is van de Lions Club actie. Um, ga dan even naar de Lions Club, Lions Club uh, website. Of u kunt gewoon direct doneren via Stichting Lions Helpen Kinderen... met de bankrekening NL35ABNA0565. 826 247. Ten namen van Prinses Maxima Centrum. Dus NL 35 ABNA 0565 826 247. Ten namen van het Prinses Maxima Centrum. We zullen zometeen ook op onze Facebookpagina natuurlijk alle bankgegevens geven. En wilt u nou de Formule 1 voor ons vermaak? Schenk dan een klein bedrag. Naar, aan het uh, Prinses Maxima Centrum... voor het vermaak van deze kinderen met een chronische ziekte. Uh, nou, gaan we eerst naar een stukje uh, uh, muziek uh, luisteren. En daarna gaan we verder met Jan Lammers.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 Dus nu zijn we weer terug. We gaan zo weer naar het laatste gedeelte van het interview met Jan Lammers. Voor de mensen die later ingeschoven, ingeschakeld zijn... Uh, moet ik even aangeven. Uh, Jan Lammers heeft tot nu toe eigenlijk aangegeven... dat hij helemaal voor een uh, Formule 1 is op Zandvoort. Uh, circuit. Um, dat hij uh, bewondering heeft hoe Max uh, omgaat... met zowel pers als uh, het hele leven in de Formule 1. Um, hij weet het nog van vroeger. Uh, en weet dat het toen die tijd heel hectisch was rondom hem... Uh, uh, dat hij nog reed voor de Formule 1. Uh, en nou gaan we door naar het laatste stukje uh, te luisteren. Maar niet voordat ik gevraagd heb aan Marije. Wat, vind jij, zou de Formule 1 naar antwoord moeten komen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. <laughs> Natuurlijk. <laughs> dat is nostalgie, dat is, dat is geweldig. Uh, ik weet niet of je de Netflix-serie hebt gezien over Formule 1. Mm -hmm, ja. Oh, nou, ik, uh, ik smul daarvan hoor. Laat maar komen. Laat maar komen. Ja, hier. Dat, ik, uh... En de mensen die aangeven dat ze vinden dat het te veel herrie is, wat zeg je daartegen? Volgens mij zijn het allemaal niet Zandvoorters... en wonen allemaal in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal... en hebben ze er helemaal niks mee te maken. Nee, dat moest ik Ik moet ook heel eerlijk toegeven, luisteraars... dat ik de uh, bijeenkomst toen die tijd... Uh, volgens mij inmiddels alweer twee weken geleden... van D66... een beetje raar vond... aangezien daar uh, relatief weinig Zandvoorters waren. Um, en heel veel tegenstanders uh, wel waren. Maar die kwamen inderdaad allemaal uit Heemstede en Bloemendaal. Nou, snap ik heel goed dat voor hen het lastig is aangezien ze uh, er veel herrie van hebben. Uh, maar moet ik wel nog steeds aangeven... en dat vind ik nog steeds het beste argument... het circuit gaat een paar weken voor de Grand Prix altijd even dicht. Want er moet verbouwd worden op dat moment. Het hele evenement moet opgebouwd worden. Dat betekent dat er twee, drie weken amper geluid zal zijn. Die ene week is er dan veel geluid. Nou ja... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik woon er vlak naast. Ik en Marija ook. Marije, ook. Marije <laughs> kan bijna op de baan kijken <laughs> zelfs. Ja, <laughs> dat klopt. En, um, uh, en Heel eerlijk. Uh, tuurlijk, de wind staat meestal van ons af. Maar toch, we horen het wel heel veel. Uh, dat zal best meevallen die ene week in vier het jaar. Drie dagen. Ja, vier het is dagen. drie, vier dagen zal het uh, uh, wat harder. <laughs> en daarnaast moet je ook zeggen dat de huidige Formule 1... is een heel stuk stiller... Als dat ze 20... Hoe lang is het geleden dat ze hier waren? 30 ja. jaar geleden? Ik denk 30 jaar. Nee, ja. nog wel langer. denk nog ik. Nog langer zelfs. Ja. ja, moet je nagaan. Nou, mocht u nou ook uh, iets willen zeggen over de Formule 1 in Zandvoort... reageer dan via de telefoon 023-57-30-393. Uh, dus 023-57-30-393. Uh, of uh, reageer op uh, Twitter met de hashtag uh, Zandvoort aan het Woord. Of kijk natuurlijk even op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Hier het laatste deel van het interview met Jan Lammers... Um, uh, door onze collega Jan, uh, of Jaap Koper. Nou, heb ik toevallig gewijs ook uh, een podcast beluisterd. Uh, waar een nieuwslezer is, Amber Pransen. Amber want uh, en jij zat daar en Louis Dekker. Ja, ja. En op een gegeven moment maakte jij ook die opmerking. Waar, uh, want Dekker uh, zei van, ja, het is al een beetje lastig. Maar wat, daar maakte jij op een gegeven moment van... Maar ja, een autocoureur is dan op een gegeven moment het ook wel een beetje zat. Als hij die steeds diezelfde vragen stijt. Dat, dat is een beetje uh, wat je net al zei met die suggestieve vragen die, uh, die dan gesteld worden. Uh, ja, want... Uh, dat, dat, dat lijkt me dan best wel lastig. Ja, maar dat, dat, dat, uh, eh, dat is denk ik wel ook de taak en, en, en de vaardigheid van, van een journalist. Je moet toch een stukje inlevingsvermogen hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Dat, dat, je hebt het over Max Verstappen, gewoon een rijder van de buitencategorie. Mm -hmm. en, en dan moet een journalist zich eventjes in zijn trachten in te leven. En met vragen komen die, die, uh, of opmerkingen of kritische kanttekeningen. Het, terwijl vaak de journalist iemand is dat... dat die, die, die krijgen bij 131 kilometer op de trajectcontrole als wetende handjes. En, en die moet zich dan gewoon. He, die, die heeft dan een mening over, uh, over die, die, die autocoureurs. Ja. He, ik moet zeggen dat, dat ik heb dan een beetje rondgereden erin. He, soms verdienstelijk, soms niet. Maar, maar ik heb absoluut geen enkele pretentie om, uh, om een waardeoordeel aan, aan, uh, aan Max te kunnen koppelen. Want, want Daarvan, ik heb te veel respect voor wat hij allemaal doet. Dus vandaar dat ik natuurlijk gewoon heel positief ben. Omdat ik weet hoe moeilijk het is. En hij doet het allemaal. Nou, dat is geweldig. Ja, en dan om, voor een journalist. Om, om dat in te kunnen schatten. Met de voetballerij zie je het ook vaak. Van ja, die heeft hij toch voor het intikken. Ja, ga er eens even staan en doe het eens even. Voordat je daar gewoon zo makkelijk over praat. Dus dat is altijd een, een fijne scheidingslijn voor een journalist. Om uh, aan de ene kant kritisch te zijn. Hè, als, als, als, uh, noem je dat, uh, als je de, de stem van het publiek wil vertegenwoordigen. En aan de andere kant natuurlijk gewoon toch ook uh, open. Um... Dan kom je eigenlijk al, al automatisch eigenlijk over het komende Formule 1 seizoen. Ik denk ook dat dat voor het deel dat, dat misschien ook hier vanmiddag als, als wij hier dit interview opnemen, dat het daar ook over gaat. Wat, wat, wat schat jij eigenlijk in met, met alle ja, gegevens die we, die we hebben gezien? Het was natuurlijk ook een beetje verstoppertje spelen en de kaarten tegen de borst houden en noem maar op. Maar ik, ja, als ik het lees, dan denk ik, nou, het, het, ziet er, het, het ziet er eigenlijk nog niet zo verkeerd uit. Nee, weet je, je kan het pas na een stuk of drie, vier races echt gaan bekijken. Want, want uh, je kunt op dit moment uh, een, een, een snelle kwalificatietijd, uh, is, is nog wel een halve waarheid. Uh, dus, dus zelfs al heb je de grid van Australië, dan kun je zeggen, nou, nu hebben we een beetje het, het echte verhaal van de mensen gezien, van de teams. Wat kunnen de rijders, wat kunnen de, de, de, de, he, de auto's, motoren enzovoort. He, want je hebt het dus inderdaad over een auto, een motor en een rijder en natuurlijk een team. Die vier factoren die moeten uit het eindresultaat bepalen. Als je nu vier dagen of acht dagen gaat testen in Barcelona, dan is iedere coureur wel in staat om er een snel rondje uit te persen. Alleen nu gaan we naar eh, Melbourne Park, eh, we gaan eh, naar Australië, Daar is de eerste Grand Prix. En daar krijgt eh, op vrijdagochtend zo'n coureur een joblist met van nou we moeten dit doen, even een paar remmen inremmen, een paar schijven inremmen, dan moeten we even dit en dat en een paar cyclus en zus en zo doen. Kortom, eh, je bent de hele ochtend bezig met dingen voor het team te doen om data te verzamelen die je de rest van het weekend nodig hebt. Nou, smiddag ga je een beetje volle tankruns doen en een paar racebanden proberen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je bent constant dingen aan het doen die je team wil dat jij doet. Uh, in die tussentijd wil je zelf eigenlijk wel even die kwalificatieronde doen, maar hè, daar krijg je niet constant de gelegenheid voor. Op zaterdagochtend komt dat er een keertje van. En dan krijg je in één keer met al die jonge talenten die er zijn, uh, en, en uh, Albon en Russell en, en uh, wie hebben we nog meer uh, van uh, McLaren. Uh, de Norris. Lando Norris ja, weet je. Dus al die mannen, die, die moeten dan in één keer gewoon uh, die ene ronde in Q1, 2 en 3, hè, of, of, hè, die moeten er dan in één keer staan. En, en om dan die ronde te doen op het moment dat het nodig is, dat is weer een hele andere vaardigheid. Hoe komen die jongens er dan uit? Nou, dan krijg je op zondag hebben we de Grand Prix en dan krijg je te zien van, van hoe is je bandenkeuze al voor het raceweekend geweest. Heb je de goede banden geselecteerd, heb je de goede strategie bepaald. Nou, dan, dan krijg je dat zij ook nog efficiënt met zowel de benzine als de banden om moeten gaan. Kortom, het racebeeld, dat kan in één keer ervoor zorgen dat degene die zich als vierde gekwalificeerd heeft, een fantastische racestrategie heeft. En ook moet je de vaardigheid hebben om te improviseren. Van wat als er net voordat je een normale pitstop wil maken. een safety car is. besluit je dan om nog 500 te blijven rijden. of kom je gelijk eerder binnen? Weet je, al die split moment decisions. Daar, uh, die besluiten, daar, daar is Red Bull in het verleden heel goed in gebleken. Maar dat gaat dan de resultaten bepalen. En pas na een race of drie, vier. ga je zien wie daar gewoon het beste totaalpakket heeft. Uh, maar over uh, Max Verstappen zelf, wat, uh, wat, uh, wat zijn jouw verwachtingen dan uh, ten aanzien van seizoen 2019? Nou, Max zal zijn hele carrière doen wat hij al gedaan heeft. En dat is gewoon maximum attack. Gewoon altijd uh, vol voor gaan. En of dat nou op een regenachtige dinsdagmiddag is of, uh, of de Grand Prix van Monaco met 32, 35 graden. Max die gaat gewoon zitten en die doet gewoon altijd uh, wat hij gewend is te doen. En dat is het maximale uit die auto op dat moment halen. He, dus, dus voor mij is Max al uh, vanaf dat hij begonnen is de wereldkampioen. Alleen anderen hebben meer punten gehaald dan hij vanwege het materiaal wat zij hadden. He, dus, dus Max zal dit jaar weer, weer uh, een mooi jaar gaan hebben. Mooie dingen gaan laten zien. Uh, of die Grand Prix uh, kan gaan winnen. Ja, he, tegenwoordig is het uh, standaard gebruikt dat je gaat zeggen: nou, hoeveel denk jij dat, er gaat, dat hij er gaat winnen? Ik bedoel, als hij er één kan winnen, kan hij er ook vijf winnen in mijn optiek. Het ligt eraan. He, is hij de enige op Sliks en de andere staan op regenbanden? Weet je, win je met geluk of gewoon op kracht? He, en, en, ja, of hij, uh, hij wint er met geluk 1. En als hij op kracht er 1 wint, ja, dan kan hij er wel 4 of 5 winnen. En meedoen voor de top 3 van, uh, van het WK. Dus, dus we kunnen er geen zinnig woord over zeggen, maar ook hij zelf niet. Hè? Goed, dankjewel. All right, then. No.